Gelukkig is er nu Optimeal Proteïne. Dat is niet alleen heerlijk van smaak, het is ook rijk aan eiwitten. En zo kan jij weer even door. Optimeal Proteïne. Smaakt lekker. Voelt goed. Nieuw Optimeal Proteïne Extra. Een handig flesje met extra vezels en multivitamines. Na lang twijfelen weet je het zeker. Jij begint voor jezelf. Je inschrijving? Klaar. Je nieuwe website? Klaar.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 Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij de schietpartij in Amsterdam, waarbij op nieuwjaarsdag twee tieners omkwamen... was volgens de politie nog een derde jongen betrokken. Hij kwam ongedeerd weg. De drie woonden in een asielopvang. De politie had over de toedracht nog alle scenario's open... en hoopt dat getuigen meer kunnen vertellen. Het gaat vanaf morgenochtend flink sneeuwen en daarom roept Rijkswaterstaat op werk morgen thuis... De wind neemt ook toe en het kan zijn dat je tijdens sneeuwbuien dan moeilijk ziet waar je rijdt. Wie toch de weg op gaat, moet rekening houden met een erg zware ochtendspits. In Utrecht is het plein afgezet. Dat ligt tussen het Centraal Station en winkelcentrum Hoogkaterijnen. Er ligt zoveel sneeuw op het zogeheten bollet dak boven het plein... dat de bollet kunnen begeven. Sommigen zijn al ingedeukt. Elke dag lopen er tienduizenden reizigers onderdoor... en Utrecht wil geen enkel risico nemen. En nu er door het winter weer een run is op spullen voor sneeuwpret... doen ook kringloopwinkels goede zaken. De sleetjes vliegen de deur uit, ziet de directeur van een grote keten. Volgens hem stonden er flink wat in de voorraad. Nu kunnen we ze goed kwijt, dat ruimt lekker op, zegt hij. En ze zijn nog niet allemaal weg. Het weer van Weer Online. In het westen en noorden, soms nog een bui met natte sneeuw. Tussendoor is er wat zon en het kan lokaal glad zijn. Het is tussen de 0 en 4 graden. Morgen op veel plekken sneeuw en een harde wind. En dit was het nieuws op Slijm. Michiel, dankjewel. Het weer is ook lekker slee deze dagen. Dan even kijken naar de wegen. Verkeerde flitsmeister, twee vertragingen, maar voor de rest rustiger rijden. A1 Hengelo richting Osnabrück tussen Buren en Hengelo-Noord, daar 12 minuten extra.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 Handig van de Belastingdienst. Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip... voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Thomas van Empelen. Nou is Slam aanzetten nooit echt een gok... want je weet één ding zeker, de allerbeste hits op een rij... Taylor Swift zometeen, James Hype. Wel een nieuwe ronde van de gok van je leven om 2.40 uur. 40. Nu Getta en Aken... where we go Slam. de categorie linker bende daten met een zangeres. <lacht> Taylor Swift hoorde je bij Slam. I knew you were trouble. Track die ze schreef na het daten met... Een halve relatie was het. Eentje die niet heel makkelijk ging met veel ruzies. Ellende met uh, One Direction lid Harry Styles. Taylor Swift is ook mee samen geweest. Wow. Ja, gevaarlijk. Een relatie met een zangeres. Voor je het weet ben je onderwerp van een hele grote hit. Waar je nooit meer vanaf komt. Uh, zometeen een man die zit gebakken thuis met uh, vier vrouwen. Nio, zo meteen zo so sick. Dat gaat niet over die wijfjes, denk ik. gok ik zo. Dat <laughs> vind ik wel prima. Eerst een uh, guy waar Taylor Swift ook een uh, relatie mee heeft gehad. Ook kortstondig. Kelvin Ervers, dat ging een stuk beter. Dit is Blessings met Slum. You gotta listen Je bij Slam, en deze staat op een hele goede plek, de plek in de supermarkt, genaamd Slam. Lekker op ooghoogte. Belangrijkste trackie van de week, de Grand Slam, in handen van Thomas Gray en Roomers. Lekker veel iets om die werkdag door te komen, wat dacht je van deze Fast Car? Het is Jonas Blue en Dakota bij Slam. Starting problems here, we've got nothing to lose Maybe we'll make something Me, myself, I got nothing to prove You had a fast car I got play plan to get us out of here I've been working at a convenience store Man says say it's a little bit of money Won't have us to drop too far Just cross the border and into the city You and I can both get jobs Finally see what it means to be living You had a fast car so fast enough so we can fly away We're gonna make decisions It's an hour Too old for working. His body's too young to took like his Mom and off and left him. She wanted more from life than he could give. But since somebody's got to take care of him, so I quit school De dinsdag van Slam Jonas Blue Dakota hoorde je en Fast Car. Nou, iemand kan een vraag aan je stellen dat je denkt... Oh, wat een moeilijke ingewikkelde vraag. Wat is de zin van het leven? Waarom doe je wat je doet? Gelukkig hebben wij één hele makkelijke vraag aan je. Namelijk ga je voor rood of zwart? Het roulette rat gaat je zo meteen weer spinnen. En dan gaan we eens even kijken waar hij op uitkomt. En zit jij misschien wel helemaal goed? Wil jij kans maken op een reis naar Las Vegas? Moet je nu één ding doen... Nog niet eens nadenken over rood of zwart, dat komt zo meteen. Nu vooral Vegas. Plus je leeftijd, deze kant op appen in de Slam op WhatsApp. En dan misschien hoor je denken, hoe kom ik daar? Is dat ingewikkeld? Nee, ga naar slam.nl, klik het WhatsApp-logo aan en sa. En mocht je denken, ik snap er nog steeds geen reet van... zet je radio, dan nog even een tandje harder. Je kunt het nieuwe jaar natuurlijk beginnen zoals elk ander jaar. Minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Saai.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 Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! De mealdeal van KFC. Burger, tenders, frietjes en een drankje voor 4,99. Het is weer hamsteren bij Albert Heijn. Met meer dan 1000 producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus, alle Amerk proteïne eetzuivel tweede gratis. Boeie. Alle bolletje crackers en knekkenbreud, tweede gratis. Lekker hoor! Amerk Haarverzorging en Styling, ook tweede gratis. Sorry! En een loopband van Betersport, 50% lager dan de advies. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Ooster! En het is een paar minuten over half drie weer online weerbericht voor je. Het is nu nog redelijk oké okay weer met uh, in het westen zo'n 4, 3 graden. En in het oosten kan het zo rond het vriespunt zijn, oftewel ook glad. Hier en daar ook wat zon. Morgen op heel veel plekken sneeuw, heel veel sneeuw. Rijkswaterstaat zegt het hè, blijf lekker thuiswerken morgen als dat mogelijk is. En anders ga heel voorzichtig het, uh, het snelweg hierop. Er staat een harde wind morgen daarom komen die sneeuwvlokken ook op een hele nare manier op je ruit terecht. Dan even kijken naar de wegen. Op dit moment weinig aan de hand. A1 Hengelo richting Duitsland. Het is Buren en Hengelo-Noord. Daar 9 minuten. Ik zie ook geen grenscontroles. Er Zouden die zijn gestopt in het nieuwe jaar? Dat zou lekker zijn, hè, zeg. Het scheelt een hoop verkeersinformatie. De hele tijd onnodig omroepen op de radio. Ook nog deze. Deze is vervelend. De N242 middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring Alkmaar en omval. 9, 10 minuten. Misschien ook vanwege een ongeval nieuwe ronde van de gok van je leven. Wil je meespelen? Vegas plus je leeftijd. Deze kant op. Evercheck nu. In My World. Zegt Taber Cray en dit voor tijd. We gaan het doen. Nieuwe ronde van de gok van je leven. Reis naar Vegas. De gok van, van je leven. Want hoe meer fiches je hebt, des te meer kans je hebt tijdens het finale spel. 22 januari. We gaan het spelen met one and only. Jaarik, 29 jaar uit Amersfoort. Hallo. Hi, goedemiddag. Even dubbel checken. Heb je geen strafblad? Anders kom je Amerika niet in namelijk. Nee, nee, nee. En uh, mijn TikTok heb ik allemaal verwijderd, dus ik kom, nou, ik kom op dit. Nee. Je hebt geen uh, Democraten filmpjes geliked. Nee, heel goed. Uh, fijn. Dat nee, goed. Ik, ik blijf ver van weg. Hé, hey, Jarek, wat is de grootste gok tot nu toe uit je leven geweest? Uh, die gaat nog komen, want uh, ik hoop natuurlijk dat ik naar Vegas mag. En daar ah, je gokje ja. mag wagen. Ja, dat zeg je heel goed. 2026 euro mag je misschien wel daaruit gaan geven. Rood of zwart. Um, fiches behalen zorgt ervoor dat je meer kans maakt. Um, yep. Ja, we gaan het doen, jongen. Ben je er klaar voor? Ik, uh, ik ben er klaar voor. Mooi. Dan gooi je bij elkaar de microfoon open van de roulette tafel. Je mag het zeggen: rood of zwart? Je moet het nu zeggen: rood, rood. Doe maar rood. Uh, een balletje gaat al. Rood, zei je. Ja. Slecht nieuws, man. Hey, godverdomme. Het is uh, zwart. Hai, dat is jammer. Nou, versterkte. Ja, thanks, thanks, thanks. Ook kans maken. App Vegas plus je leeftijd met de slam app. En win een trip naar Las Vegas. Wat is er wel? Er is een kind of beautiful. Defeated. For every tyrant, to tear for the vulnerable In every loss, so the bones of a miracle For every dreamer a dream were unstoppable With something to believe in Monday left me broken Tuesday I was through with hoping Wednesday my empty arms were open Thursday waiting for love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 Jason Paradise with you Uit het ijskoude Noorwegen, waar het echt min 15 is op dit moment. Kaigo, Warme Public en Chasing Paradise bij Slam. Alleen sinds vannacht al, tot en met dit moment... is er bijna 7 miljoen kilo zout gestrooid op de Nederlandse wegen. En heel eerlijk, op veel plekken goed te doen vandaag wel. Er gaat wel veranderingen komen vannacht dan gaat de hel van 2026 uh, beginnen. Ja, tenzij je een autoreparatiezaak hebt... dan doe je hele goede zaken deze dagen volgens mij. Met iedereen die het in het water of uh, tegen paaltjes aangeleidt of andere auto's. Maar de sneeuwbom gaat komen met op sommige plekken... wordt verwacht zelfs 10 centimeter sneeuw. Rijkswaterstaat zegt het blijft thuis morgen werken als het kan. Dit is Slam, Blue can Trail. Jean-Paul, dit is Breed. Blue can, can, can, can. Yo, ay, yo, boom, Yo, ay, yo, nutty So what's that supposed to be about, baby? get free up your vibe and stop acting crazy Reminisce for all the good times daily Why you trying to pose, I can't be acting shady What's that supposed ay, to be about, yo, baby? get free up your vibe and stop acting crazy Shine the ball, I'll give it a good loving daily Now you trying to pose, I can't be acting shady You say you love me, you say you love me, but you. didn't say that You're You. But me know me not a fear to yeah. you Me stand up like a man and I'll okay. be here because I care for you Long time you're telling me not a girl I computer, you. Oh man, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you You want to breathe and still, you're oh, not yeah. exhaling Hailing. Say you want to leave, cause oh, this relationship failing yeah, Ain't nobody said that it would be food sailing. sailing Girl, I want to know why you bailing ship you, so what's that supposed to be about, baby Can't free up your vibe and stop acting crazy hey. Blame me just one all the good